Dit is Lislot Thomassen met het NOS Show. De Griekse kustwacht patrouilleert meer rond het eiland Simi... dat dicht bij Turkije ligt. Dat gebeurt na berichten dat Turkse militairen... die betrokken waren bij de koepoging... naar Simi zouden willen vluchten. Ook het eiland zelf wordt door de politie extra gesurveilleerd. In Griekenland gaan geruchten dat vrijdag tijdens de Koep poging een groep militairen naar de Turkse kustplaats Barmaris was gegaan om president Erdogan te ontvoeren of vermoorden. De groep van zo'n 25 commando's is toen dat mislukte de bussen, bossen ingevlucht en zou nu in Griekenland politiek asiel willen aanvragen. De werkloosheid is afgelopen maand verder gedaald. In juni was 6,1 van de beroepsbevolking werkloos. Eind vorig jaar was dat nog 6,6 meldt het CBS. In juni waren er 550.000 werklozen. Honderden demonstranten zijn in de hoofdstad van Armenië... geraakt met de politie. In Jerevan wordt sinds zondag een aantal agenten... gegijzeld in een politiebureau. De gijzelnemers eisen dat hun oppositieleider wordt vrijgelaten... De demonstranten voor het politiebureau steunen de gijzelnemers. Op de A50 is een ravage ontstaan door een gekantelde vrachtwagen. De vrachtwagen met een lading pinda's schaarde en kantelde daarna rond 7 uur vanmorgen. De snelweg is dicht tussen Arnhem en Apeldoorn. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg zeker tot 3 uur vanmiddag dicht. In Polen is de eigenaar van de populaire illegale downloadsite Kick-Ass Torrance opgepakt. Hij is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor massale copyright-schending en witwassen. Via Kick-Ass Torrance kunnen gebruikers films, muziek en computerspellen downloaden. Volgens de Amerikaanse justitie is er voor meer dan een miljard euro aan materiaal verspreid via de site. Het weer, veel zon, maar geleidelijk ook wat wolken en hier en daar een bui. Het wordt 24 tot 29 graden.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 Bram Vermeulen met het nummer Politiek in het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. En wat gaan wij doen, Ben? Nou, ik wil eerst even vermelden dat de muziekkeuze van jou is, Cor. Ja. En die is uh, redelijk toegespitst op, uh, op de onderwerpen. Uh, wij uh, gaan het tweede uur doen. Uh, in eerste instantie hadden wij uh, meneer Bob de Vries uitgenodigd... Uh, om een reactie te geven op de advertentie... Die uh, een paar weken geleden, twee weken geleden geplaatst is in, uh, in de Zandse Ja, dat had nog wat uh, voeten in de aarde, geloof ik. Dat had nog wat voeten in de aarde. Uh, het OPZ-logo stond erop. En uh, het OPZ zelf uh, was, het heeft, niet eens. was het er niet mee eens. En uh, meneer De Vries heeft uh, bij mail gereageerd dat hij vandaag niet kan komen. En dat het toch zijn uh, persoonlijke mening is. En die uh, houdt hij ook gestand. Ja, en het was zo dat het OPZ-logo was dan per ongeluk ja, nou, boven dat, de advertentie uh, verschenen. Dat is... Uh, is uh, de mening. En daar laten we het ook een beetje bij, want laten de OPZ dat intern regelen. Ja. Dan gaan wij praten met uh, Geraldine Vis en William Lord, schilderen aan zee. En ik zie al twee prachtige schilderijen staan. En uiteindelijk... Sluiten wij af met George Polman van AG Architecten. En uh, die heeft er wel een aantal onderwerpen uh, en ontwerpen waar wij het over kunnen hebben. Ja, daar heb ik ook weer een toepasselijk nummer voor. De uh, ja. Tower of Strength. <laughs> <Ja>. <laughs> um, dus uh, zijn wij in alle rust aanwezig hier om de agenda voor te lezen, Cor. Ja. Ik ga hem er even bij pakken, want het is natuurlijk een ontzettend druk weekend in Zandvoort. Met de DTM om, uh, om het hele weekend uh, <coughs> samen te vatten. De hele dag op circuit vandaag en de hele dag op circuit morgen. En uh, ook op tv natuurlijk. Er is uh, nog steeds de expositie Amsterdam Beach pop-up, moet ik erbij zetten, in het Zandvoort Museum. En er is tot en met uh, eind augustus een schilderij-expositie van Jan Smouter bij pluspunt in de Vlemingstraat. En uh, over de hele zomer door op woensdag, zaterdag en zondag kan je kijken in de Protestantse kerk naar Joods Sandvoort in beeld. En dan hebben we in de maand juli op iedere vrijdag de toeristenmarkt op het Gasthuisplein van 4 uur tot 10 uur s avonds En dat is heel leuk, want normaal is zo'n markt die is nooit s'avonds. Maar dat maakt het dus heel erg leuk dat het dus nu wel is s'avonds. Nou, ik vind het een, een aanwinst voor Zandvoort. En ik hoop ook dat uh, dit een goed initiatief is wat door blijft uh, lopen. Uh, als je door het dorp heen rijdt, dan zie je al aantal dingen die opgebouwd worden. Want vanavond is het Tropicana Festival. En dat begint om uh, 8 uur. Ja, ik zie de bordjes dat je niet mag parkeren in de diverse straten. Die blijven ja, die gewoon hangen nog andere week. <laughs> er is uh, zoveel te doen in Zandvoort dat ja. je die dingen niet ja. weg hoeft te halen. Nou, op 16 juli is ook het uh, strandfeest bij de haven van Zandvoort. En dat begint dan vanaf half acht. Daarbij opgemerkt dat het een soort 30-plus feest is. Oh, dat wist ik niet. Ja, dat staat in de krant Dus uh, ik... jij en ik mogen komen. <hijngen> Wij mogen alle twee komen. En morgen is Zandvoort Alive bij Brussel en Mango. En dat begint natuurlijk al om 4 uur. En dat draait hopelijk de avond in met mooi weer. Ja. En van 24 juli tot en met 5 augustus is de 51ste recreatie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 30 juli is het nationaal alltime festival op circuit. Weer een dag uh, met mooie oude autootjes. Dat is ik zou leuk, joh. Ik heb pas nog wat oude filmpjes van die oude oldtimers gezien. t Nou, nah, echt. Ik hoop dat ze komen. Ik denk dat jij genoeg films hebt waar uh, er nog niet eens vanrille waren op circuit. Dat klopt. Hooibalen. Oh, Ho ja. er, uh, er is dringend behoefte aan uh, vrijwillige belbuschauffeurs. Oh. Dus uh, mocht je een dagdeel uh, op willen offeren uh, voor dit, dan bel dan met pluspunt 571 7373 voor Belbuschauffeur. Nou, dan hebben we nog van 30 juli tot en met 1 november het EK Strandsculpturen Festival 2016. En dat is ook wel zo mooi dat, dat mensen gewoon van Zand zulke mooie beelden kunnen maken. Ik, ik vind het knap. Nou, het is ook heel knap. En uh, het is mooi als het af is, maar ik raad iedereen aan om eens te gaan kijken als de dames en heren bezig zijn. Ja, leuk is dat. Hè? Dat is echt leuk. En het is ook heel leuk, want als ze even de tijd hebben, maken ze ook nog een praatje met je. En dan kan je over het ontwerp praten. En hoe, hoe doe je dat? En en, en hoe werkt dat met dat zand? Want het is best leuk om, om het te zien worden. In plaats van dat het af is. Ja, ja daar ben ik het helemaal mee eens. Want vooral ook dan als zo'n gezicht pas van één kant af is. En de rest moet nog gevormd worden. Ja. Dan denk je, nou, dat lukt niet meer. Maar ze krijgen het toch voor elkaar. Ze krijgen het altijd voor elkaar. Nou, Verder is er elke eerste maand van de maand de nabestaande groep bij ook Zandvoort. Van, tot, of, sorry, van half twee tot en met drie. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf is het digitaal. Spreek u voor al uw vragen over de iPads, de tablets, de smartphones, et cetera, et cetera. Alles is te leren ook. in pluspunt. Alles is te leren, ja, ja, ja. We doen even een stukje muziek. Uh, Kasper is druk aan het, uh, aan het schrijven en doen. En daarna gaan wij praten over schilderij.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 mooiste schilderij ben jij mijn lieveling, ben jij Eddie Christiani met het nummer Veel Mooier dan het Mooiste Schilderij. Want die staan hier inmiddels in de studio. Nou, ik, ik heb ze al begonnen. Eén heet Vespa het andere heet IJsje. Om het, nee. om het simpel te houden. Nee, er wordt daar neegeskut. Ciao um, Bella. Is de, degene met de scooter. Ja, aangeschoven aan tafel zijn uh, Geraldine Vis en uh, William Lord. Hallo. Hallo. Lijkt een Engelse naam, William Lord. Oorspronkelijk, ja. Ja. Ik kom uit Amerika. Ah, oké. Okay. Nou, welkom bij het uh, programma. Dank je en uh, jullie schilderen aan zee. En uh, hoezo in Zandvoort? Vertel eens, hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Met ArtPub zijn we, nou, zeven maanden geleden zijn we begonnen... om uh, schilderworkshops te geven op verschillende locaties. Ja. Dus we zitten door het hele land. En ja, Zandvoort is natuurlijk wel een hele mooie locatie... om in lekker op het strand, als mooi weer is buiten... en zo niet uh, binnen te schilderen. Altijd dat mooie, mooie luchten. En uh, nou ja, we hebben een strandtent gevonden... die bereid was om ons twee keer in de maand uh, binnen te laten. En William, komt, uh, die woont in Zandvoort, die uh, is als kunstenaar... Uh, gaat hij de workshops voor ons uh, organiseren? Ik vind het altijd zo leuk als mensen ja. dan uh, gaan, gaan schilderen of gaan tekenen. en Dan heb je dus een, een groot doek of een stuk papier en er staat nog niks op. En dan begin je met een lijntje en dan komt er heel langzaam wat uit. En dat groeit dan langzaam uit tot iets heel moois. Iets, iets leuks. Ik kan het niet. Nee, <laughs> dus ik kan het altijd... Uh... Kan. De... Cor, ik, denk, ik denk dat jij een workshop moet gaan uh, volgen ja. bij William. Want ja. ik hoor net dat William zegt, jij kan het ook. Ja. Um, dat zeg je nogal uh, uh, spontaan, maar is dat ook zo? Kan iedereen schilderen? Jazeker. Uh, verschillende uh, yeah, eindresultaten, maar iedereen kan het doen. En het uh, is zoals een, een uh, uh, spierbal hoe meer je het werkt, hoe beter het uitkomt. Dus uh, geen ervaring is nodig, nee. maar uh, een begin wel. waar dus, ja, ja. Uh, kunst. Ja. Nee, maar ook als je geen ervaring heeft. Uh, William staat voor de groep en die zet lijn voor lijn zet hij neer. En iedereen doet je na. Dus uiteindelijk ga je dus echt wel met een gelijkend resultaat naar huis toe. Dus en dat je, is het kunstigere. Ja. Je schildert eigenlijk wat William schildert. Ja. Ja. ja, je schrijft je in op het schilderij wat er die oh. dag uh, op het programma staat. Okay. En je gaat dan met... Uh, nou, we hebben dan twee voorbeelden. De de Dat is uh, de dikke dame op de scooter. En die wordt dan echt stap voor stap uh, door William voorgedaan. En dan volgt de groep. En dan uh, aan het eind van de, van de twee uur workshop... Uh, gaat iedereen met een Ciao Bella naar huis. Zie je... Um... Als je tien mensen hebt, zie je dan echt hele grote verschillen in uh, de resultaten. Zeker, want yeah? iedereen brengt hun eigen creativiteit. Mm -hmm. Ik ben ook niet uh, zo uh, druk dat je moet precies doen wat ik doe. De deze kleuren gebruiken. Dus uh, als je ja, op de beeld uh, staat een turquoise uh, scooter. Maar als je vindt turquoise niet mooi en je wil uh, uh, een oranje scooter. Dat, spelen, mag dat. dat mag. Dus je ziet verschil tussen de, de verschillende... Uh, schilderijen. Okay. Uh, maar je ziet ook uh, mensen met uh, verschillende creativiteiten die uh, uitbrengen op de toeg uh, of niet. Dus, uh, maar iedereen gaat naar huis met een mooie toeg. Uh, en tot nu toe, denk ik, ja. iedereen is iedereen. de erop. Ja. <laughs> Zeker. Hoeveel ja. heb je er al gedaan in Zandvoort? Ah. Veel. Oh, veel? Ja, Twee vanaf... keer per maand... Uh, zes, zes, zeven. Okay. Ja. Ja. In mei zijn we gestart in Zandvoort. In Het is, ja. is er dan wel eens iemand bij... dat jullie dat dan zien gebeuren... dat die heel mooi schildert. Ja, zeker. Maar ook mensen die wat vaker schilderen kunnen, kunnen meekomen. Het is niet alleen voor beginners, maar die maken, die hebben wat meer tijd en wat meer ervaring. Dus je ziet dat daar uh, wat vaak dan weer wat variatie aan gebracht worden. Dus die gaan wat meer los op de achtergrond, of wat meer los in een jurk of in een... Dus je ziet daar hele mooie exemplaren ontstaan. Ja, ik vind het persoonlijk. Ja, dit is dan nou, een beetje realistisch schilderen. Want je ziet meteen wat het is. Je hebt tegenwoordig ook mensen die schilderen en dan weet je, maar god, niet wat het is. En dan nee. moet je dat vragen. Ja. Of wat er onder staat. Dat is dus die mijn style. Ja, een uh, grijze olifant, ja, lijkt een in stenen dan. Maar dat is op zich wel, uh, wel heel leuk. Um maar komen die mensen dan ook later weer een keertje bijvoorbeeld terug? Ja, dat Hebben zie je contacten wel. contacten met mensen waarvan jullie zeiden van, nou, jij kan zo goed schilderen, dan moet je verder in gaan... en dan komen ze over een tijdje terug met het de de schilderij? Gezellig, het is een gezellig avondje uit. Het is gecombineerd met lekker bijkletsen met je vrienden en je familie... of wie je dan bij je hebt. En je maakt een schilderij. En dat is vaak de combinatie van... oh, dat was zo gezellig, volgende keer komen we terug... en ik zie dan van Gogh op de, op de programma staan... of ik zie iets anders, dat gaan we dan een keertje doen. Of mensen zoeken dan net even een andere uitdaging Als ze bijvoorbeeld een dikke dame gemaakt hebben van dan gaan we nu voor een klimt of een, of een vervolg of, of iets anders wat meer uitdagend is. Ja. Dus je ziet wel variatie en mensen terugkomen dat het gewoon gezellig is. Zo'n strandtijd ja. is natuurlijk heel veel inspiratie, geeft dat? Ja. Ook. Want ik kijk je ja. natuurlijk naar die eindeloze zee. Ja. Nog zonder windmolens, maar. <lacht> ik, wou, ik wou er net over terugkomen. <lacht> um, we gaan beloven geen, geen windmolens op onze doeken te, te zetten. Die, die artpub is. Uh, is is landelijk, hè? Ja. Um, hoe is het ontstaan? Het idee is uh, uit het buitenland gekomen. We hebben in Canada en Australië, daar wordt het wel vaker gedaan. En zoiets bestond nog niet hier. En het is even een leuke variatie om, als je afspreekt met je vrienden... in een cafeetje of in een restaurantje om alleen wat te drinken... om wat extra toe te voegen. En zo is het idee ontstaan om dat ook hier te gaan proberen. En dat slaat heel erg aan. Dus mensen um, vinden het leuk. Vinden waar het zijn, het waar zijn jullie in Nederland begonnen? In Utrecht zijn we in begonnen. Utrecht. En daarna uitgebreid naar, uh, naar Amsterdam. En zo vrij snel uh, eigenlijk de andere twee grote steden erbij gepakt naar Brabant en, en Zandvoort zat er ook uh, vrij snel bij. Dus mensen vinden het dus leuk om, uh, om dat te doen. Ja. ja. En nu zit je in, uh, in Zandvoort. Je zegt dat ik heb, vanaf mei hebben jullie, uh, zijn jullie al begonnen. Dat heb ik begonnen. Uh, ja. ja. In mei in Zandvoort? Ja. Begonnen, ja. Uh, is het enthousiasme in Zandvoort ook zo groot of komen de mensen uit omringende uh, gemeentes? Ja, veel wel. Ik denk dat ik er beter komen op kan van bouten de Ja. Uh, specifiek om um, uh, naar, naar Zandvoort of naar het strand te komen. Dus die omgeving uh, speelt heel, heel veel bij, uh, bij onze workshops. Um, maar ik heb geen probleem daarmee. Nee, het gaat me niet om het probleem. Het gaat mij om uh, hoe, hoe, dat, hoe dat in, uh, in Zandvoort en zal... onzeker beleefd wordt. Het zijn veel lokalen. En in Zandvoort zie je dat mensen van heiden en ver komen om een dagje strand. Te <coughs> combineren met een leuke schilderwerkshop. Er zijn toeristen die ook, uh, ook mee eigenlijk. Uh, nou nee, toeristen niet zozeer, niet zozeer. Maar wel veel mensen die uh, nou, niet aan het strand ah, wonen. Ik dacht dacht dat is een groep uit Groningen. En een, uh, dus het is, uh, het, slaat, het is natuurlijk een hele mooie trekpleister, het strand. Ja, nou ja, het, ja. Wat je zegt, het is een, een, een, inderdaad een dagje uit. En als je dan ook nog bij verzint dat je een leuk schilderij, een ja. mooie schilderij, kan maken en mee naar huis nemen, is het ook ja. hartstikke leuk. Ja, zeker. Uh, er zijn ook mensen die bouwen zandkastelen, die komen ergens vandaan. Dus, uh, ja, daarom. Strand en en Actief is, uh... er is, er strandactief is uh, ook zoiets. Mensen komen een dagje hier iets doen. Ja. En daar past je het heel erg mooi in. Je hebt ook mensen die komen even bouwen luchtkastelen, die zijn zo weer Ja, die zijn zo weer <laughs> weg. <hijen> hey, ArtPub is wel iets uh, wat allemaal via websites gaat hè. Je, je kan niet ergens naar binnen lopen om te zeggen van uh, hier ben ik, ik wil meedoen nee, we, we zorgen altijd dat de juiste materialen aanwezig zijn, dus je kan je inderdaad uh, aanmelden via onze website en daar dan een kaartje kopen ja. en dan uh, zorgt dat William alle materialen bij zich heeft, je hoeft voor de rest ook helemaal niks mee te nemen je hoeft alleen jezelf mee te nemen en dan, uh, nou, dan staat alles klaar, Dan kan je zo aanschuiven en dan komen we natuurlijk bij uh, het onderwerp wat kost het? Uh, als je ze snel Bent, kan je nog met de vroegbekorting voor 25 euro een ticket okay. kopen. En anders is het 30 euro. En dan ben je een halve dag, dag onder de pannen. Het is 2,5 uur. 2,5 ja. uur. Nou, dat is een mooie tijdbesteding. Ja. Um, ook de onderwerpen, Want je had net Dikke Dames in Van ja. uh, Als ik iets wil schilderen, dan moet ik op de website kijken. Ja, op de website zijn uh, alle plaatjes of schilderijen die er uh, gegeven worden. Met de locaties. En dan kan je kijken welke doek er spreekt mij aan. En dan kan je gaan reizen voor je doek. Of je denkt van nou, ik, uh, ik wil echt naar Zandvoort toe. En dan kijk ik wat er daar uh, is en gedaan wordt wat mij aanspreekt. Dat vind ik wel leuk dat dat Je dan ja. van tevoren dat al kan bepalen. Ja. ja, je weet wat je gaat maken, dus je kan ja, er dus geestelijk op voorbereiden. Ook de privé uh, workshops als je een groepje van mensen voor um, een bedrijfsfeest ja. uh, of zoiets hebt. Je uh, kan een um, um, um, schilderij uitzoeken en bij ArtPub boeken Smart als vragen. een privé ja. uh, uh, uh, workshop. Ja. Dus Vrijgestelde dus feestjes, op locatie of, ja. of wat. Ja. Uh, Kortom, eigenlijk is alles mogelijk. Jullie hebben uh, een aantal vaste data waar je jullie op schilderen. En ik ja. kan kijken op www.artpub.nl Daar uh, kan ik een schilderij uitkiezen wat mij trekt. En of het nou in Zandvoort of Utrecht is, dat ja. maakt niet uit. Uh, het is zo, wat William net zegt, dat als ik een privéfeestje wil geven, kan dat ook. Kan dat ook inderdaad. En dan wordt het op mijn datum afgestemd. Ja, dan wordt het, ja, en dan mag je zelf bepalen welke schilderij iedereen gaat schilderen. En dan uh, maken we het echt helemaal persoonlijk. En het lijkt mij wel eens leuk ja. om, om dat mee te maken. Ja. Maar, um... maar het kan ook, want 24 juli is de eerstvolgende in Zandvoort. 24 juli ja. is de eerstvolgende in Zandvoort. En wat is het thema? Het thema het is, is het, jouw het, Die het jouw hadden we. Het het jouw het jouw Daarom hadden we meegenomen. <laughs> Uh, mooi, uh, dus uh, als je wat wil uh, weten over uh, dit uh, schilderen aan zee, zo mag ik dat ook noemen. Oh, jullie zitten in Meijer, hè? Meijer, Meijer aan zee. Meijer aan zee. Ja. Dan kan je kijken op www.artpub.nl en daar kan je al je wensen en vragen kan je kwijt. Precies. Ja, precies, inderdaad. Dankjewel en een prachtig schilderij. Dank je ja, dankjewel. Ja. dankjewel. Bedankt. Were a tower of strength, I'd walk away. I'd look in your eyes, and here's what I'd say I don't want you. I of strength I'd watch you cry I'd laugh at your tears and tell you goodbye I don't want you Welcome. Ja, dat was Gene McDaniels... met het nummer Tower of Strength. We gaan naar de renovatie van de flatgebouwen Noord door AG Architecten en hoe het staat met het ontwerp Watertorenplein. Want er zou George Polman van AG Architecten... die zou erover komen vertellen, Ben. Nou, maar. Ik denk dat hij uh, best wel komt, die minuten daarvoor. Dus ik denk dat we een klein stukje muziek moeten gaan draaien. En dan uh, wachten we op George... en anders gaan we nog meer muziek draaien. Ja, nou, dan uh, wou ik even voorstellen om uh, het nummer 9 te draaien van uh, de reservelijst. En dat is Jespolitie met uh, liefdesliedjes. En op augustus is het volgende. We moeten ook gaan overdenken het op een beurtje opnemen. En die gaat, als het goed is, zo komen.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 You're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 En blijf voor altijd bij me, misschien zeg jij me dan over iedereen. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer, oh ja. was de Jazzpolitie met uh, liefdesliedjes en inmiddels is het zo dat... Uh... Past dat wel? Nou ja, we hadden even een extra nummertje tussendoor. Oh nee, dat, dat is het goed. Ja, en dan gaan we over <laughs> aan de reserve. En uh, dat was dus de Jazzpolitie met liefdesliedjes. Want aan tafel is inmiddels uh, aangeschoven. Hij kwam aan rennen en fietsen. Uh, George Polman, welkom aan, aan tafel bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Hoe is, het met, uh, hoe is het met je? Ja, ik heb hard, hard gefietst inderdaad. Hoog gewicht, of, ja, uh, ja. Ja, ja, ik ja. kan ook een beetje aan en binnen. Ja, omdat wij uh, genoeg tijd hebben, gaan wij uh, het over uh, twee of drie dingen hebben. En eerst Leuk. willen wij het over de uh, renovatie van de flats in noord hebben. Ja. Uh, dan is er natuurlijk volgens jou nieuws over het uh, Watertorenplein, wat eigenlijk de west is. Ja, dus vanuit hier heb je heel mooi zicht inderdaad. Ja. Vanuit Hotel Hoogland uh, dus op de uh, Watertorenplein. Daar gaan we nog eens even over. Hebben. En uh, misschien dat ik nog een, een, een opgooitje doe naar het Badhuisplein. Maar eerst Noord. Uh, de renovatie van de flats. Uh, er waait nog wel eens een stukje flat af in, in, in Noord. Ja, dat uh, klopt. Ja. Uh, hoe, hoe komt dat dan? Ja, je moet uh, je bedenken dat die flats, die zijn gebouwd eind jaren 60, begin jaren 70. Dus dat is eigenlijk best wel lang geleden, ruim 40 jaar geleden. En uh, die flats zijn op zich uh, goed gebouwd. Uh, metselwerk. Dus je hebt een, een binnenspaalblad van uh, beton of metselwerk. En aan de buitenkant heb je de, de metselstenen die je ziet. nou, Dat zit er aan vast met metalen ankers. En daar ligt nu het probleem dat die ankers die zijn in slechte conditie zijn. En dat gecombineerd met uh, betonrot... Uh, ja, kan problemen veroorzaken. Dus je hebt het zoute klimaat. Het, en de wind. Het, het laat los, zou ik maar zeggen. Ja, dus de ankers we, die voor de verbinding zorgen... tussen de binnen- en de buitenkant mm. van de gevel... die rotten door. En uh, dat is in het verleden versterkt door na-isolatie. Dus op het moment dat het goed ventileert in die luchtspouw... Dan uh, blijft het droog. Maar ga je dat volzetten met uh, schuimvlokken, en zeker zoals dat vroeger gebeurde met de vlokken die ook nog water opnemen, <coughs> dan uh, kan het niet meer drogen. Ja, dan vraag je er een beetje om. Ja, maar ja. Uh, kom er maar eens achter, want je ziet het niet. Nee, je dus komt... dat blijkt pas uh, als, als het naar de flets... de grond. Dat nou, is gebeurd in 2008. En toen hebben we die flats uh, helemaal ver weg in Noord. Uh, uh, in, dat is de, in de staat, daar is, daar is de eerste... Uh, ja. uh, dat flinke stuk van de zijmuur is toen uh, naar, beneden naar beneden gekomen. gekomen. En uh, zijn jullie er toch toen achter gekomen dat dat de oorzaak was? Uh, ja, en er is ook uh, door de KEI heel veel onderzoek uh, gedaan. Maar het zijn toch dingen die, uh, ja, om het... Goed in kaart te kunnen brengen, moet je heel veel uh, sloopwerk verrichten. Je moet er inkijken kijken, eigenlijk. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor die galerijen en die balkons. Uh, ja, daar zit wapening in. Ja, die wapening die moet een bepaalde dekking hebben. Want anders kan het zout uit de lucht in het beton dringen. Die wapening uh, wordt aangetast als er niet voldoende dekking is. Dan kan dat vochtig worden. En dan die wapening, als dat gaat roesten, dat zet uit. En dat drukt eigenlijk stukjes beton uh, naar buiten, waardoor en dan het krijg nog steeds meer dieper uh, blootstelling aan, aan de weer omstandigheden. Dat en dat is hebben... eigenlijk een langzaam proces. En om dat te kunnen monitoren, moet je dus heel veel inspecties doen. Maar ja, het is natuurlijk heel noord, er staan veel flats. Dus die, begin er maar eens aan. Die, die kant wil ik eigenlijk wel op, want uh, eerst is in de Keizersstraat afgevallen. Afgelopen, uh, wanneer was het, twee maanden geleden of zo, de Lornestraat? Is dat, in de Loornestraat ja. is dat gegaan. En dan zie je uh, de hoeveelheid flats in, uh, in Zandvoort. Dan uh, denk ik dat je er niet aan ontkomt dat je al die flats moet gaan, uh, gaan checken. Nou, wij hebben dus nu uh, de plannen gemaakt voor de flat in de Lorenstraat. Uh, de groene flat, zoals die heet, uh, in de Celsiestraat. Maar we schuiven hierna meteen door uh, naar de gele flat en de rode flat die allebei in de Flemingstraat uh, staan. Ja, want die zijn natuurlijk een beetje in, in, de, in dezelfde jaartallen gebouwd. Ja. En uh, ja, de flat, uh, zeg maar, waar al onderhoud aan gedaan werd, uh, ja, dat was eigenlijk een soort rijdende trein. Dus voor ons was het ook wel even schakelen. Uh, met de groene flat waren ze bezig. En toen zagen ze dat het eigenlijk veel slechter was dan uh, bedacht. Dus ondanks de vooronderzoeken en, en al het werk wat in, in, in uh, inspecties uh, is gezet... en renovatiemaatregelen tien jaar geleden en twintig jaar geleden... want het wordt steeds periodiek aangepakt... blijkt nu dat je eigenlijk alleen maar met uh, forse ingrepen tot een veilig en goed eindresultaat kan komen. Is het dan zo dat dit typisch een probleem is voor een kustplaats aan zee? Of is dit je typisch zandvoorsprobleem? Uh, nou, bijvoorbeeld in, in Dordrecht uh, zijn er ook uh, dingen gebeurd. Dus er zijn uh, in den landen wel signalen. Ja? Maar als je kijkt hier naar het klimaat met die wind en, en het zout... Uh, is het denk ik in Zandvoort moet je gewoon extra alert zijn uh, op dit soort dingen. Want die, die, die spouwankers die er dan in zitten dat is van gewoon metaal. Ja. Kost er nou heel veel als je bijvoorbeeld roestvrij staal zou nemen daarvoor? Heb je dat probleem dan niet meer? Of is dat te duur? Of, of... Ja, die flats zijn gebouwd. Dat waren eigenlijk een soort uh, uh, nieuwe bouwmethodes. Uh, toen zo eind jaren 60... Dus toen die flats gebouwd waren, uh, was die kennis er nog niet. Uh, en nu zeg dus je natuurlijk ook... Uh, ja, had daar even extra aandacht besteed aan die ankers. En dat wordt natuurlijk nu ook gedaan. Ja. Maar ja, aan de andere kant, een gebouw dat 40 jaar staat... daar kan je natuurlijk uh, flink wat onderhoud aan verwachten. Maar als ik nou jou net hoorde over de isolatie die is aangebracht... in die flets, in die spouwmuur... Ja. dat hij dus eigenlijk, doordat het vocht vasthoudt en aantrekt... het probleem veroorzaakt CQ versneld, dat die ankers aan het ja. doorrotten zijn. Want je krijgt dus vochtdoorslag, uh, je voegwerk wordt uh, slechter... want het gaat ook uh, vochtig worden en verweren... Dus, dus het is een soort optelsom van uh, problemen. En dan komt daar nog eens een keer een flinke storm uh, overheen. En dan zeker bij uh, die flat in de Lorenstraat, ja, he, die kopgevel, die is 7 lagen hoog. Ja. Ja, dat gaat helemaal trillen ja. door die wind. En uh, dan komen de problemen. En, en uiteindelijk laat het dan los. Ja. En dan heb ik ook nog eens gehoord dat ze dus, als ze zand tekort hadden, dat ze wel zand uit duin haalden, waar dan wat zout <lacht> in zat. Dan, ja, dat was natuurlijk mooi schand. Ja. En nee, dan, dan maken ze daar uh, metselspijsje uh, uh, van. Dus ja, dan wordt het metselspijsje uh, ook niet zo sterk. Nee. Dat krijg je als we mensen gaan improviseren. En wat we ook tegenkomen is dus tekeningen uh, waar de wapening uh, op staat. En dan gaat uh, degene die die betonrenovatie doet uh, inspecteren door uh, een stuk open te hakken. En dan te kijken hoe dat zit. Ja, en hebben ze net even anders gemaakt dan dat het op de archieftekeningen staat. En hoe ga je daarmee om? Van hoe kan je nu bepalen van... Uh, wat is uh, veilig? Want je kan er aan gaan rekenen op bestaande uh, basis van bestaande archieftekeningen. Maar die, die blijken... Je ook de... je waarneming in de praktijk. Ja. En als dat afwijkt, uh, op één balkon, hoe is het dan met die andere balkons? Ik denk als iemand dan uh, tot het uh, intelligente idee komt om een soort uh, cameraatje te maken. Net zoals je dus door een riool gaat rijden. Ja. Dat je in dit geval dan door de spouwmuren gaat uh, kijken. Ja. Dat je daar nog... Uh... Nee, maar dat is dus met die spouwmuren makkelijker maar met een uh, betonplaat waar wapening in zit... Ja moet je eigenlijk gaan gaan hakken ja. en breken en, en, en ook de oplegging van die betonplaat ja, ja, want ik, ik heb het ook gezien. Dat is dan heel vaak gebeurd dat ze dan uh, prefab betonplaten en prefab uh, beton uh, gingen maken en dan was het vlechtwerk. Dat was dan uh, aan de ene kant ja, niet zo uh, ruim gemaakt, waardoor de, uh, het, het metaal heel dicht bij het beton. Ja, dat aan is, de is wat ik uh, net bedoelde met die dekking. Dat is dus ja. misschien een technische term, maar de, ja. de dekking die moet uh, een aantal centimeters zijn, zeg 5 centimeter. Dus dat is dan ja. de hoeveelheid beton die nog uh, voor het staal zit. Wat in dan die heb je er 5, 5 ervoor en 5 eronder. Ja. Maar het is nu uh, bijvoorbeeld maar 1 onder en 9 boven. Ja, het is mensenwerk natuurlijk uh, die ja. wapening ja, aanbrengen. Ja, ja, ja. En je zal me net een uh, vlechter hebben die uh, een zwaar weekend heeft gehad. En uh, je hebt een probleem, bij wijze van spreken. Dan ligt ja. de wapening helemaal scheef. En het is ook niet meer te controleren als het gegoten is natuurlijk. Nee, nee het ziet er <laughs> Ik, eerst de eerste jaren natuurlijk goed uit. En later ja. komen pas de problemen. Nou, dat, dat is dus nu, hè? En dan zijn we uh, 40 jaar verder. Ja. En dan zie je de problemen. Uh, de, de, jullie als architectenbureau kijken daarnaar. Uh, je ziet dus eigenlijk dat je alle flats moet aanpakken. Ja, je moet ze in elk geval goed uh, uh, controleren. zoeken, controleren. En wat wij dan zeggen, van ja, je ontkomt er dus bij die flats die we nu aan het uitvoeren zijn, niet aan. Om dat hele mensenwerk buitenblad eraf te halen. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de bewoners, want die wonen daarin. En dan moet je je voorstellen, je woont in een flat en dan wordt er zo'n buitenspouwblad afgejekkerd. Dus dat geeft heel veel overlast. Maar het is de enige manier... Om dat probleem 100% zeker uh, op te knappen. Nou, als je dat toch doet en je moet een nieuwe geitel metselen. dan kan je maar beter meteen goed isoleren. Ja. Dat kost natuurlijk wel meer geld. Maar in verhouding, als je toch bij ze bent. zou het zonde zijn om het niet te doen. De, de, de levensduur van de flat die wordt daar weer mee uh, gegarandeerd. Ja. Uh, ik zit toch een beetje met die, die buitenmuren. Want als het aan uh, de buitenmuur niet uh, goed gegaan is. zou het dan aan de binnenkant ook niet goed kunnen zijn. Uh, Naar nou de binnenkant, dat is uh, beton, okay. gewoon uh, gegoten beton, ja. uh, in het werk gestort beton. Dus uh, daar heb je natuurlijk uh, niet die weersinvloeden. Plus het is zonder uh, uh, van die ankers. Uh, ja, okay. ja. En hoe zit dat dan met dat verhaal wat ik dan wel eens gelezen heb? Ik weet niet of het waar is, dat ze dan bij het harden van het beton, ze dus een soort, soort zout, gooien ze er doorheen, waardoor het beton sneller uitharden. Ja, er zijn natuurlijk in het verleden met, met bepaalde dingen geëxperimenteerd. Ja. En uh, dat is natuurlijk uh, ja wat je vaker ziet, dat in het begin lijkt het uh, goed. Uh, en je hebt vast wel eens gehoord van die fabrikant van die uh, begane grondvloer die is gegaan. Omdat pas later uh, blijkt dat wat ze tien uh, jaar lang gemaakt hebben, ja. tot problemen leidt. En dan. Uh, ja, dat vooral ja. ja. Ja, dan zijn de kosten zo groot dat zo'n fabrikant uh, failliet gaat. Ja, gaat. Maar het leed is ja. al uh, geschiet. Ja, ja dat ja. is dan. Uh, <kwijnt> dat is dan jouw probleem verder, want je kan het nergens meer op verhalen als dat uh, gebeurt. Um, is het een, een, een lastig verhaal voor de kei, dit? Natuurlijk uh, ja, is het een lastig verhaal, want het kost een hoop geld. Uh, kijk, de krijgen heeft natuurlijk een potje voor groot onderhoud. Hè. Dus het is een, uh, ja, een club met heel veel bezit. Hmm. Dus op zich zijn ze wat dat betreft goed uh, georganiseerd. En houden ze geld apart voor groot onderhoud. Ze hmm. hebben ook een pot uh, voor uh, verduurzamen van hun bezit. Dus die extra isolatiemaatregelen, daar heb je ook uh, uh, geld voor gereserveerd. Als woningbouwvereniging. Maar uh, ja, wij zeggen natuurlijk... als je die balkons niet meer vertrouwt... en je gaat ze daar vervangen... kijk, het zijn balkons van 1,30 meter diep... Hmm. Uh, ja, waarom uh, maak je ze niet twee meter diep? Je moet ze toch vervangen. Uh, dat stukje extra betonplaat, uh, dat zijn uh, ja, op zich de kosten niet. Maar uh, het is natuurlijk iets, je hebt al problemen omdat je flink uh, meer moet investeren dan gepland, om het uh, gewoon weer veilig te krijgen. Ja. En dan verzinnen wij natuurlijk nog eens een keer uh, wat dingen erbij. Ja. Maar dat vind ik wel heel, heel fijn. We zitten gewoon in een heel goed uh, bouwteam. En uh, ja, we hebben ook uh, die gevels allemaal uitgetekend, met mooie in precies. Hmm. Zodat je ziet uh, dat het beeld van die flats wordt ook een stuk beter. Ja. En we hebben gekozen voor mooi, uh, fris rood metselwerk. En dan komen die balkons, die kragen nog een keer een stukje uit. Dus je gevel wordt een stuk levendiger. Je krijgt een heel andere flat. Uh, plus dat die bewoners, een beetje als compensatie ook voor de overlast, uh, hebben nu wel zo meteen een, een mooie balkons. Mooi balkon. Twee meter diep. Ja. Ja. Uh, wanneer uh, gaat dat echt plaatsvinden, die renovatie? Uh, uh, die groene flat, daar zitten nu al uh, die nieuwe balkons in. Ja. Dus nog niet uh, de hekwerken, dat gebeurt uh, binnenkort. Dus, ik uh, geloof zelfs uh, zou begin augustus dat uh, die eerste hekwerken er tegenaan zitten. En dan is de eerste flat klaar. Uh, ja, dan wordt die nog wel afgewerkt. Want ja. we maken ook meteen uh, de entree, die knap op Met uh, deur, intercom, video. Dus, dus er gebeuren gewoon een aantal uh, verbeteringen. Nou heb ik uit de berichtgeving begrepen dat er is een nieuwe wet aangenomen dat woningbouwverenigingen die dus gevestigd oorspronkelijk waren, bijvoorbeeld in dit geval de KEI in Amsterdam, die mogen niet meer over gemeentes heen in andere plaatsen een, ook een woningbouwvereniging hebben. Nou daar kon je dus een ontheffing voor aanvragen bij de minister, dat heeft de KEI niet gedaan, met andere woorden... Ze zien het niet zo zitten om verder in Zandvoort uh, te blijven. Heb je daar nog iets over gehoord? Um, ik heb me daar niet helemaal in verdiept. Want um, ja, de overheid die draait zo snel aan, aan de knoppen. Dat, ja, ja, ja, ja. Uh, en er wordt ook de helft weer teruggedraaid. dat ik vaak denk: van, nou, wacht maar even tot de stof is neergedwarreld. Maar zoals ik het heb begrepen, is: uh, je hebt de, de, uh, zeg maar de metropoolregio Amsterdam. Uh, dat is eigenlijk uh, het kerngebied uh, van de kei. Ja. En uh, dat het aan Zandvoort is om te zeggen: van, nou, we willen bij. Kennemerland of we willen bij die grote regio Amsterdam. En ik denk dat Zandvoort dan goed af is om bij dat gebied van Amsterdam te blijven. Dat klopt wel. En dan kan de KEI dus gewoon hier blijven inzetten. Dan blijf je bij de KEI ook. Maar wettelijk mag het niet. Je mag namelijk als woningbouwvereniging alleen maar in aanpalende gemeentes een woningbouwvereniging. Nee, dat is niet helemaal juist, want die metropool Amsterdam, die mag wel. Dan moet je die ontheffing voor aanvragen en dan krijg je die. Ja, maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dat is het punt. En ik denk dat dat uh, uh, vandaag of morgen na het reces wel weer in de raadzaal naar boven komt. Ja. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. <laughs> um, we gaan even een kort muziekje draaien en dan gaan we daarna even over het Watertorenplein praten. Oké, okay, prima. Met het nummer fotonovella, want aan tafel zit nog steeds uh, onze uh, ja, huisarchitect. Wat is het? Een van de drie plannenmakers. Een van de drie plannenmakers van wat wij hier achter ons zien. Wat nu nog een uh, parkeerterrein is, maar. Uh, niet is, lang meer. Niet lang meer, hopen wij. Um, er is. Uh, uh, uh, we hadden het net over meneer De Vries en, en, en, de, en de actie die hij gedaan heeft. Hoe denken jullie daarover als, uh, als architecten? Want er wordt door hem een duidelijke voorkeur naar een ander plan geschreven en in de krant gezet. Uh, ja, we zitten in een heel proces uh, waarbij de gemeente uh, zijn uiterste best doet om uh, op een goede manier het beste plan uh, gebouwd te laten worden. Uh, daar zijn allerlei afspraken over gemaakt uh, waar partijen aan zich gecommitteerd hebben. En dan is het heel interessant dat uh, iemand ja, met, met ervaring in de gemeenteraad... opeens uh, haaks daarop een hele eigen koers uh, gaat varen. Uh, en dat komt uh, natuurlijk uh, de discussie en het proces niet ten goede... want het wordt er heel uh, rommelig op op deze manier als mensen door elkaar heen gaan roepen. Is het, uh, uh, is het dan zo dat die enquête die uh, uh, gehouden wordt door de gemeente dan niet meer uh, uh, eerlijk is? Uh, nee, natuurlijk niet. Want er is een afspraak gemaakt... dat de architecten zouden terughoudend zijn... in de communicatie. De, de gemeente heeft ons ervan overtuigd... Uh, presenteer je plannen zoals wij dat bedacht hebben... met die participatieavonden. Ja. En dan is de Zandvoorter prima in staat... Uh, om zijn eigen mening te bepalen. Omdat ze uh, tijdens die participatieavonden. en met wat op de website van de gemeente staat. zijn ze op een evenwichtige manier uh, geïnformeerd. Dus, dus niet wie het hardst roept. Uh, wordt het meest gehoord. Maar de gemeente heeft gezegd: we hebben een bepaald format. Je mag tijdens die presentatieavonden. 20 sheets uh, aanleveren. met een bepaalde inhoud. Nou, daar hebben we ons als architecten aan uh, gecommitteerd. Want wij zeggen ook van ja. het moet gewoon een goed proces worden. dat mensen begrijpen waar het om gaat. en dat je gewoon eerlijk de dingen tegen elkaar gaat afwegen. Dat, uh, ja, dat is dus nu niet gebeurd. Dus die uh, peiling die is eigenlijk uh, vervuild... doordat er een stemadvies uh, is gegeven. Ja, want wat meneer de, de Vries dus aangeeft in zijn, zijn mail aan, uh, aan ons... He, dat uh, de dat OPZ heeft verkiezingsbeloftes gedaan over het pandemie. Want de woningen zouden meer geschikt zijn voor ouderen. Ja. Dat is zijn, uh, zijn achtergrond. Nou, Het is heel interessant dat je zegt uh, OPZ. Want uh, wat uh, OPZ uh, tegen ons zegt, de fractie. Het is een eenmansactie. En wij als fractie uh, distancieren ons ervan. Dus het is een uh, oproep op persoonlijke titel. Ja. En, uh, want sterker nog, de gemeenteraad. Die heeft uh, een woonvisie omarmd. 2016, 2020. En in die woonvisie wordt gezegd. Uh, zand wordt vergrijsd. We hebben woningen nodig natuurlijk voor de ouderen, omdat het dorp vergrijst. Maar we hebben ook uh, starterswoningen nodig om weer die mix te krijgen. En de jongeren in het dorp uh, te houden. Nou, die woonvisie die is opgesteld uh, voor de hele regio uh, Kennemerland. Met de woningbouwverenigingen, met de gemeentes, met de huurdersverenigingen. En voor Zandvoort is gezegd, zowel woningen voor starters als uh, woningen voor ouderen. En uh, ja, als meneer De Vries uh, denkt, voor mijn eigen achterban, wil ik alleen maar woningen verouderen, dan gaat hij voorbij aan de wens van de gemeenteraad. Dus dat is niet echt uh, democratisch. Ja, dat had ik ook al uh, begrepen, want het aparte is, dus uh, hij heeft het over gelet op onze verkiezingsbelofte, maar OPZ... Uh... Is dan niet juist dat het erbij staat. Dus dat is alweer een tegenspraak. Maar goed. Nou, dat is uh, uh, in, inmiddels door uh, de, de fractie van de OPZ hard uh, gezegd. Wij distancieren ons van die uitspraak. En uh, het was eenmaals achie. Maar uh, ongetwijfeld brengt dat schade aan, uh, aan, aan de eerlijkheid van de enquête. Um, hoe gaan we nu verder met het, uh, met het plein? Want uh, het proces loopt. Ja, dus nog, nog heel even kort. Uh, wij hebben juist met ons plan die maximale flexibiliteit. He, met uh, ja. woningen van 50 vierkante meter tot 200 vierkante meter. Maar allemaal appartementen die gelijk vloer zijn en met de lift bereikbaar zijn. Dus stel dat de gemeenteraad het zou willen. Dan uh, kunnen wij ook uh, alleen maar oudere woningen maken in dat plan. Ik ja, zeg niet dat, dat dat de beste oplossing is, maar die potentie die is er. Naast dat wij dus in die uh, straatkant aan de hoge in die plint zoals wij dat noemen, kunnen we ook al die functies uh, onderbrengen van, van visio, uh, zorghotel en, en huisartsenpraktijk. Dat, uh, dat, dat werd ook een beetje in die enquête gevraagd. Hè? Want van wat, je, wat vind ja. je nou als invulling? Moet dit, moet dat? Moet dat er allemaal in komen? Maar je bent dus bezig met een, een proces van hoe gaan we nou samen op een uh, verstandige en constructieve manier bepalen wat is nou het beste voor Zandvoort? En niet ja. alleen nu, maar ook. Over 10 jaar, over 20 jaar, over 50 jaar. Ja, en als je dan middels zo'n advertentie gaat zitten roep-toeteren op basis van je eigen voorkeur. Daar, daar schiet je als dorp niet iets mee op. Je moet de dialoog aan en op een slimme manier bepalen. van wat is nou het beste voor ons, voor de toekomst. Ja, want jouw en jullie plan, dat voldoet, dat voldoet ook daaraan. Ja, wij, wij willen gewoon een, een stip op de horizon zetten. van Laten we nou die grandeur terugbrengen. En van daaruit uh, dat uitrollen over de rest van het dorp. Ja. Dus je ziet het volgens nu ook bij de Prinsessenweg. Uh, het Prinsessenhof, waar vroeger de bibliotheek stond. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk, die veranderwoningen die daar gebouwd zijn. Ja, en dat is eigenlijk langs, de, de, ja. de sfeer uh, van Zandvoort die we graag terug willen brengen. Ja. ja, wat er allemaal vroeger stond, dat was natuurlijk een oude zooi. En dat is niet echt leuk geworden daar. Het is een prachtparkje, uh, moet ik zeggen. En ik... Uh, ik heb nu gezien dat bij de rug en rugwoningen ongeveer een, een, een, een, een gelijksparkje komt. Als ik tenminste de foto's uh, ja. zie die daar hangen. Dat ziet er wel fraai uit. Ja, dus met z'n allen kan je dan z'n weer terug op ja. de kaart zetten. Dat is natuurlijk leuk. Wij uh, wachten uh, af wat de verdere vervolg is aan uh, wat hierachter gaat gebeuren. Ja, ik denk er zijn drie participatieavonden geweest. Ja. Voor de uh, directe omwonenden. Voor de belangengroepen. Zoals uh, de huurdersvereniging, de ondernemersvereniging de VVV, die hebben een eigen presentatie gehad van de drie plannen. Daarnaast is er eentje geweest van heel Zandvoort. Nou, daar is een uitgebreid uh, verslag van gemaakt. Er zijn allerlei inhoudelijke opmerkingen gemaakt tijdens de avonden. We hebben groepsgesprekken gehad. Er is van ontzettend veel informatie uh, binnengekomen... die we goed kunnen gebruiken voor het uitwerken van de plannen straks. En dan is de vraag, ja, wat, wat voegt die online peiling naartoe, nou nu die vervuild is? Want uh, tegen alle afspraken in hebben we ook uh, folders gelegen bij de winkeliers, zijn er oproepen gedaan uh, op Facebook. Terwijl uh, met, met betaalde advertentie ja, op ja, ja. Facebook terwijl wel afgesproken, we zijn terughoudend in de communicatie. Dat is het jammer van, van dat soort social media. Je kan erop planten wat je wil. Ja, maar als je met z'n allen afspreekt, uh, dan is het toch ook niet collegiaal om je daar nee, niet aan te houden? Nee, het nee, is een beetje nee, flauw. Maar ik denk dat de gemeenteraad wel daardoorheen prikt. Okay. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, omwille van de tijd uh, sluiten we een af. eind aan, okay. ontzettend bedankt voor de uh, toelichting en uh, het bouwtechnische verhaal over de flats in Noord. Ja. En, ik, en ga... ik denk dat ik hier nog druk mee heb. Ja, nou, ik ga nu lekker uh, naar Bonaire. Daar zijn we oh. ook aan het bouwen. En daar moet ook gecontroleerd worden. om uh, Kijk, Dat er geen zout komt in het beton en gemalen ja. koraal. Dus, uh, ik uh, ga solliciteren bij jou, Nick. Ja, dat is goed. We gaan toch afsluiten. We gaan toch uh, afsluiten.